7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Asielzoekers op het Griekse eiland Lesbos... hebben voor de tweede dag achtereen geprotesteerd... tegen de sterk verslechterde leefomstandigheden in het migrantenkamp Moria. De demonstranten eisen dat de asielprocedures... sneller worden afgehandeld. Hulpverleners beschrijven de leefomstandigheden in het overvolle kamp Moria als verschrikkelijk. Er leven zeker 19.000 vluchtelingen en migranten... terwijl er ruimte is voor krap 3.000 mensen. De situatie leidt tot spanningen met de bewoners op het eiland... Ook zij hebben de burgemeester en de gouverneur opgeroepen om de vluchtelingen over te dragen aan het vasteland en de asielprocedure te versnellen. Volgens het RIVM heeft het geen zin om mensen op het coronavirus te testen... zolang ze geen ziekteverschijnselen hebben. De Nederlanders die uit Wuhan zijn geëvacueerd... hebben in hetzelfde vliegtuig gezeten als de Belg... die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Hij, is uh, hij of zij is positief getest, maar heeft geen ziekteverschijnselen. Volgens de gezondheidsdiensten GGD en RIVM is er geen reden tot zorg. Testen heeft geen zin omdat er de eerste dagen na een eventuele besmetting nog te weinig van het virus in het lichaam is om aan te tonen in de test. En de landelijke eenheid van de politie doet geen aangifte tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Gisteren zei de politie dat te overwegen na een bericht op Twitter van Baudet... waarin hij schreef dat twee van zijn vriendinnen in de trein waren lastiggevallen door Marokkanen. Het bleken NS-medewerkers in Burger te zijn en een agent. Baudet heeft zelf al laten weten dat zijn tweet te snel en te stevig was. Het weer. Het is op steeds meer plaatsen droog. En vannacht kan de temperatuur dalen in het binnenland tot rond nul. Lokaal is er mogelijk een misbank of gladheid of allebei. Morgen is het droog. De zon schijnt zo nu en dan. Maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt rond de 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live, dit is ZFM. Dit is Lopen met Loogman, samen met Frank Paardenkoper. Een goed gesprek en een kop thee bij Club Nautique aan de boulevard in Zandvoort. We lopen over de boulevard en naast mij uh, staat mijn oude vriend uh, Frank Paardenkoper. Frank, uh, zullen we? want het is nogal koud, hè? Heb jij niet koud nu? Ik heb het niet koud, nee. Nee, je hebt het nooit koud, hè? Nee. Je loopt altijd nee. in je blouse. En, uh... Als ik mijn uh, jas aan heb, dan is het uh, ver beneden nul met een straffe wind... Of als ik met mijn vrouw wandel, want die vindt het dan geen pan dat zij helemaal ingepakt loopt. Dat kan ik me iets wel voorstellen. En ik uh, loop er in mijn overhemd naast. <laughs> maar hey, ja. maar uh, jij loopt heel veel, hè? Ja. Over, uh, over de boulevard en, ja. en uh, ook in de Kennermarduinen of in de waterleiding daar? Nou, heel af en toe ga ik, uh, trek ik hem door vanaf ja, wat ik noem de kathedraal. Hè? Dat merk ik maar in ja. een flat gebouw, het einde van de ja. boulevard. Dan wil ik nu wel eens oversteken en door de duinen teruglopen naar Zandvoort. Ja. Maar meestal loop ik hem. Uh, kathedraal en we hebben het hier over 8,6 ah, cool. kilometer g ja, uit het thuis joh. netjes ja. en hoe vaak doe je dat uh, nou tegenwoordig uh, drie misschien vier keer per week toch wel zeg maar drie keer per week sowieso ah, ja. Ja. Dus je komt wel aan je beweging ja ik, ik denk het En uh, even te chillen, zoals dat heet. Ja, moderne, moderne. terminologie, ja, chillen. En uh, wij, wij kunnen best chillen. Dat kunnen zijn we zeker. We niet, ja. niet alleen in de warmte, maar ook wanneer het januari is. Precies, dat zeg ik. Na nou, zomer zitten we hier natuurlijk ook wel eens. Maar, maar meestal zitten we bij Boeddha. Ja. En Boeddha, dat is een, uh, een, een strandtent van jouw uh, neef. Ja, mijn neef, uh, neef Dave. Zoon ja. van mijn broer. Die is, uh, nou, het vier. Hier, vijf jaar geleden. inmiddels alweer een strand en zijn begonnen. En uh, ja, gezellig. Kan niet wachten, kortste dag uh, is alweer geweest. Ja. Ja. Hey. Mag ik een uh, kopje thee voor ja. mij? Een rooibosthee heb je dat? Ja, die heb ik. Ja, voor mijn groene. En Komt eraan. wil je nog de lunchkaart willen zien? Nee Nee hoor, dankjewel. Net als uh, Rijksandvoort, er twee haringen opgeven. Hey. Ja. Nou ja, jij bent nog meer soms, we kennen elkaar al nou, sinds uh, ons tiende jaar denk ik, zoiets. Ja, zoiets. Kwamen we kwamen elkaar hoofd, tegen een, een, uh, en eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar niet, zijn we elkaar niet uit het oog verloren. Nee. We hebben altijd contact gehad en allemaal leuke dingen gedaan, we hebben platen gemaakt. Uh, jij bent natuurlijk uh, een, een, een redelijke bekende Nederlander geworden. Ja, wereldberoemde wereld Zandvoort. <laughs> Wereldberoemte Zandvoort, ja. Ja. Je doet nu ook nog uh, radioprogramma, hè? Ja, het uh, begonnen uh, erbij gevraagd bij Radio 10. Sorry, bij Veronica. En ja. later is dat uh, Radio 10 geworden, waar wij ook al alweer uh, nou, uh, vijf jaar zoiets, denk ik. Ja, hè? Ja, zoiets. Goed? Ja, het is ongelooflijk. Hoe lang doe je dat nu al? Twaalf jaar. Meen je dat? Ja. Zo. zegt hè? En vind, vind je ja. dat leuk om te doen? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Het is toch een soort uh, ander uh, medium dan uh, televisie. Het is wat in de anonimiteit, waarmee ik niet wil zeggen dat je dan maar alles kan roepen en je kan verschuilen achter je microfoon, want dat is ook niet de bedoeling, maar het voelt wel wat intiemer aan uh, dan televisie. Ja, de televisie is natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat, dat vergt meer tijd om te maken. Ja. Uh, veel meer wachten, veel meer, uh, ja, ja. Je hebt met veel meer disciplines te maken, dus dat ja? is dan oh. een ander gegeven, uh, ja, inderdaad. Ja, en het genre waar we ons uh, mee bemoeien bij de 10, dan dat is, uh, ja, een categorie uh, een eenvoudige humor. Let me tell you a secret For me, listen to my simple story, and maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? No, no, that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love. Ja hoor, dankjewel. Ja hoor, dankjewel. Dankjewel. Ja. De uh, KLM is natuurlijk een enorme grote werkgever voor, uh, ja, voor heel veel ja. mensen in, van de re, in de regio. Uh, werken, daar, werken, daar ook, uh, werken daar ook veel uh, zandvorders? Uh, ja, best wel eigenlijk. Ja, ik ken wel een aantal mensen dat in Zandvoort woont, die uh, ook uh, behoorlijk lang bij de KLM werken. Ja. Ja, het is natuurlijk uh, helemaal voor de, de, deze regio. Uh, Muiden, Velsen, Amsterdam, Hoofddorp, uh, een beetje zo die kring een behoorlijk uh, belangrijke werkgever. Ja En je bent, uh, je bent uh, onlangs uh, gepensioneerd, hè? Ja, dat wel... in zijn volle omvang uh, duidelijk zal worden volgende week. Normaliter was ik deze tijd van het jaar al sowieso vrij, tussen alle dagen door. Dus dan heb ik dat besef nog niet echt. Maar begin uh, ja, volgende week, dat is het uh, 5 januari of zo... Dan zal het wel uh, ja. bij momenten wat apart aanvoelen dat ik niet meer... Uh, vroeg ophoefs morgen. sowieso wel lekker, deze tijd van het jaar. Kun je blijven liggen tot het licht is. Je, Want je, je, je stond best heel vroeg op, hè? Ja, uh, kwart voor vijf. Goedemorgen. En dan uh, kwart voor vijf uh, je bed uit en dan... Uh... Hoe, hoe, hoe zag de dag er dan uit? Ja, uitgebreid ontbijten moet ik natuurlijk wel. Ik kan niet zo de deur uitlopen. Vind, uh, armoe, als je in de auto een boterham moet eten, ook kantoor. Dus dat gebeurt uh, thuis onder het genot van een uh, grote mok thee en uh, vers uitgeperst. Granaatappelsap geven en geefgoed En dat doe, je, nou, ja. dat doe je dan vijf dagen per week? Ja. Of zeven dagen per week? Ja. Nou, het fruit uitpersen uit wel, maar het werken was vijf uh, dagen per week. Uh, de laatste uh, 15, 20 jaar gewoon in uh, vroege dienst. Altijd nooit late dienst of nachtdienst ja. heb ik sowieso nooit gedraaid. Dus uh, nacht is voor uh, dieven en hoeren zijn allemaal altijd. <laughs> dus, uh, voor, ja. hoe, hoe gaat je, je, je week er dan uitzien als je straks uh, ja, na 5 uh, januari wakker wordt? Nou, ik heb wat meer tijd om uh, mijn radiowerk uh, voor te bereiden. Om wat uh, anekdotes te verzinnen voor de diverse typetjes die daar de revue passeren. Uh, nou ja, ik wandel heel graag. Uh, of ik ga uh, de Paula de stad in of ergens naartoe. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk uh, mijn grote lust in mijn leven met Amerikaanse auto's. Daar uh, kan ik me uitstekend mee van maken en een beetje mee trutten. Je bent niet bang en... dat je in het zwart gaat vallen? Nou, volgens nog niet. Nee. Maar ik lees af en toe wel verhalen van mensen die dan gepensioneerd zijn die de grootste plannen hadden en alles en die blijken dan ineens van plat te gaan. Ja ja. Nou ik geloof, ik geloof dat zoals ik jou ken zal dat niet gebeuren. Nee, ik denk het ook niet. A long long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance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 That not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 Sing be the day that I die. Wat heb jij met de Amerikaanse auto's? Ja, ik weet het niet. Ik, mijn vader had sowieso niets met, met voertuigen en mijn moeder ook niet. Maar ik had als kind dan een fascinatie voor die kleine revelle maar wel al toen de tijd van uh, Amerikaanse autootjes. Dus. En op een gegeven moment werkte ik een blauwe maandag ver voor de KLM-jaren, voor de Faberag-jaren zelfs, bij een garagebedrijf. En dan moest ik een keer een Ford Galaxy, die gerepareerd was, naar een klant brengen in Amsterdam. Toen kon je nog met de auto Amsterdam in, auto's van dat formaat. En daar reed ik over de postjes weg en toen knapte er iets. Ik, denk, ik zag die grote neusvorm met het fijne bankstel en ik denk, dit is het. Dat is het allermooiste wat er is en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ja, dat is Niet nooit meer steeds... overgegaan. Ja, bijzonder. Nee, zit er... ja, wij zijn natuurlijk in het verleden regelmatig op vakantie geweest en uh, daar gingen we altijd naar Spanje. Ja, ja. En, uh, in, in jouw auto's en uh, later in mijn auto, en, en, uh, maar we hebben daar wel heel veel pret uh, aan beleven. Ja ja Aan die periode en, uh, Maar ja, dus het, het, het grappige is de, de mensen in Zandvoort kennen jou natuurlijk ook wel Dat je regelmatig met die enorme sloepen Door het centrum rijdt Een uh... af ja, of toen rond je dorp hè. Even ja. een rondje langs de bedden Kijken of alles nog goed is op de terrassen Pet aan tikken, zwaaien naar de mensen ja Het is ja. toch hartstikke leuk soms. De mensen hebben het wel door hè het, Ze kennen jou allemaal wel ja. ja, je valt natuurlijk wel op met zo'n auto ja. Nou ja, je valt al op als je wandelt Omdat je geen jas aan hebt ja, dat ook. Ja. Ja, dat vinden mensen heel gek. Nee, ik ben het uitgestart en eigenlijk uh, ben ik toen een paar jaar geleden zo van de zomer eigenlijk door uh, gesukkeld de winter in. Ik dacht, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen jas nodig. Nee. Nogmaals, als het nou uh, onder nul is en er staat een straf Oosterwindje, dan heb ik wel een jas aan. Want dan, uh, ja. wat, vind dus, jij, wat, wat vind jij het leuke aan Zandvoort? Ja, omdat het toch nog wel enigszins... Uh, zou je niet zeggen met 17.000 inwoners. besloten gemeenschap is uh, door Duinen omgeven. Uh, twee toegangswegen. En uh, ja, we hebben natuurlijk eigenlijk alles in de buurt. Toen je stapt op de fiets en je zit in een paar minuten tijd midden in een heel andere wereld. Als je de, de, bij richting Duinen-Kruidberg, de, de Kenneberduinen, ja. zuid ingaat... er zijn er van die vennetjes en de grazen van die, van die runderen. Nou ja, als je even van je fiets afstapt... En je bent gewoon stil en dan waan je jezelf op een of andere Afrikaans land, met die ja. pezen tot een buik of waren door het vennetje en vegetatie, het is gewoon heel bijzonder. En dat ja, is natuurlijk super. een van de mooiste stranden van Europa. Jammer van het weer, maar goed, ook dat hoort erbij, het blijft natuurlijk wel Nederland. Ja. En natuurlijk, uh, G, hoef ik jou niet te vertellen, sinds 1985 geen Grand Prix meer gehad nee. en die komt dus nu weer terug. Ja, dat is wel heel ja, bijzonder. Dat vind ik wel van Prins Vastgoed ja. en Sertrawante en enorme verdiensten. Ja, wat heet. Dat en... hij dat toch tegen en... beter weten in uh, ja. dat voor elkaar heeft ja, kunnen boksen. Ja, heel boxen. knap. Zeer ja. knap. Super. En uh, ja, jij bent nooit zo'n Formule 1 fan geweest. Nee, uh, niet van het type. Ja, ik vind de sfeer wel fantastisch. Ja, ja. Het hoort echt bij Zandvoort. Ja, ja. Ik, als je dat geluid hoort dan denk ik ja, dit is Zandvoort, dat hoort erbij. Sinds 1948. Ja, als je, als je, als je nu gaat kijken... Uh, uh dan ligt het helemaal over de hoop daar en dan denk je komt me goed maar uh, ik sprak gisteren Erik Weijers van het uh, Schatse Vier. Oh, ja. en uh, nou ze zijn helemaal op schema dus wat uh, ja? dan ja. Ja, ja fantastisch ja dit wordt een heel speciaal jaar en, en uh, juist omdat uh, in dit jaar kijk als je als je drie jaar de Grand Prix hebt na drie jaar is het al een beetje uh, um, uh, dan hebben we het al een keer gedaan. En dan ja. wordt het wat makkelijker ja. denk ik. Het eerste jaar is het meest spannend voor iedereen. Voor, uh, ja. uh, uh, voor de gemeente. Voor de, de logistieke operatie uh, ja, precies. Dus, niet precies. Maar ze zijn nu bezig om... Uh, deze week beginnen ze met het uh, met met verbouwen van het station. Wordt verbreed, De ja. perronnen worden verbreekt. Uh, oh, ja. Ja, de perons worden verbreed, en, en, uh, dus ja, er dat, dat, dat, dat gaat nog wel wat gebeuren, dus ja, het is wel gaaf voor ja, allemaal kampen. Ja, Hulde voor uh, degene die daar allemaal ja. zo hard voor gewerkt Absolute. hebben, dat dus het voor elkaar is. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle Could you love me more just a little, just a little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 I be old natuurlijk een familie van prins vastgoed, uh, zijn prins, opa prins bernard hebben we het over ja ja uh, uh, uh, uh, die uh, is uh, natuurlijk ook uh, deels verantwoordelijk uh, voor de fauna in ons dorp ja de hertenfauna de hertenfauna en die wilde graag jagen ja en die moest natuurlijk wel iets hebben om op te jagen want om ja. elke keer op die duitse badgasten te blijven schieten <laughs> dat was ook geen succes dus hij heeft daar wat hertjes uitgezet. Dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. <laughs> die zijn en de diertjes zijn volledig gedomesticeerd ja. en lopen zelfs uh, door de Haldestraat, ja, door het muziekkapelletje. Bijzonder. En, uh, ja. Maar heb jij wel eens uh, last gehad van de herten? Op een gegeven moment, uh, ik weet niet waarom, maar op een aantal dagen heb ik de kranten dubbel. Dus die doe ik dan s zoek bij de buurman in de bus. Ja. Op een gegeven moment, uh, Ergens uh, afgelopen winter. Ik haal de deur van het slot. Ik doe de deur open. Ik schrik me helemaal aan de pleuris. Er staat er zo'n kamerbreed van de Op 50 centimeter afstand. Dus ik was helemaal hard zat in mijn keel. Maar het hert zelf had er niets van. Hij keek alsof hij bij de verkeerde huis had aangebeld. En, ging ja, ja, ja. en liep eigenlijk weer door. Ja, ze hebben er niks mee. He? Ze hebben er helemaal niks mee. veel. Maar als je nou helemaal geen hert in je tuin wil. Dan moet je een soort narcissenwalletje aanleggen. Eerst, want dan gaan ze niet zo. Ja, Narcissen top? vinden ze niet lekker. Nee. Oké. Okay. Okay. Okay. Er zit een bepaald zuur in wat ze, wat ze afstoot. Ja, ja, ja. Dus dat vinden ze niet lekker. Ja. Nou ja, ik heb er een keer uh, vorig jaar een aangereden. Op de Zandvoortslaan. Ja. Ah, dat is wel een ding hoor. Ja, dat is wel best. Och, je zit je helemaal blazerus. En hoeveel, ver... hoeveel dagen heb je daar hertenbiefstuk van? Nou, dan zit je wel een beetje. Zit je, zit, zit je barbecue. Ja. Hé, <laughs> hey, barbecue gesproken. Jij met een, een, een, een fanatiek barbecue. Hè? Ja. En dat doe je uh, in de winter ook? In de winter ook. Uh, gelukkig heeft het nu nog niet gesneeuwd, maar ook wanneer het sneeuw ligt, dan uh, sta ik te barbecuen. Ja. Uh, met de eerste kerstdag nog gebarbecued, okay. spairrips gemaakt oh, en hamburgers. Allemaal. Helemaal goed. En uh, ja, dat moet de zomer en winter kunnen. En kijk, kan dat met een mooi thermometertje en de, een mooie deksel op de webber. En jij hebt mij jij, uh, vanochtend uh, dat je gisteren had gegeten bij een CISO. Ja, CISO-lounge. Ja. Ik had er al veel goede berichten over gehoord, maar enorm blij dat ik dat zelf gisteravond heb smagen. Uh, Goed gesmaakt. Ja, top. Ja, ja. Gelijk, gelijk. Oh, Absoluut. Ja. Geweldig. En het is, uh, ja, Je merkt wel dat Zandvoort steeds bij goede restaurants krijgt ook. En dat ja. je steeds beter kan eten en, en ja. dus wat dat betreft is het wel, uh, gaat het wel een, een stuk beter met Zandvoort vind ik. Vergeleken ja. met, ik ben natuurlijk een hele tijd weg geweest hier. Ik heb dat niet meegemaakt dat het beter werd, maar ik zie wel dat het verschil is met vroeger. Ja. En sowieso, het verschil met vroeg is dat uh, Zandvoort veel uh, drukker is tegenwoordig in de winter. Als je nu op het strand krijgt, ja. nou, het is steeds uh, het, het het is, het is winderig, kan je zeggen, ja. het bijna. En uh, nou, het is hartstikke druk op het strand. Ja, en die, om daar nog even op terug te komen, die Siso lounge gisteravond, die zat gewoon helemaal vol. Ik dacht, nou, ik ga hem maar bellen, maar het had me niet verbaasd als ze ook dicht waren, net als Andrea en ja. Molly. Maar, uh, het was gewoon open, het hutje zat vol. Bivond, hè? Ja. ja. Wat dat betreft wordt het heel erg gewaardeerd door mensen. Om ja. lekkere dingen te eten en te, te drinken. Ja. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry.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 She said, we'll fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have last years. Zie, zie jij in Zandvoort een het verbeteren in, in kwaliteit en in... Uh, alles wat er gebeurt. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die nog stilstaan. Waar het is natuurlijk, blijft een, een hoofdpijn dossier. Ja. En, en uh, nou, we zijn ah. benieuwd wanneer dat allemaal uh, weer eens voor uh, elkaar gaat komen. Wat denk jij daarvan? Ik, ik denk wel eens dat ze, uh, ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar ik denk dat er hier en daar wat uh, incompetente lieden aan het werk zijn. Want hoeveel jaar heb je nodig om zo'n plan tot ontwikkeling te brengen? Ja. En uh, dat is hetzelfde als met uh, de infrastructuur. De, de, de, wegen, de, de, de straten in Zandvoort zijn natuurlijk van uh, abominabele kwaliteit. Ja. super slecht. Ja. En het lijkt wel of ze dan optisch een en ander uh, willen laten lijken, hè? bijvoorbeeld de Grote Krog. Maar of er dan geen goed voorwerk gebeurt. Want het is allemaal al verzakt in, in, in uh, ja. Hoe, hoeveel jaar uh, ligt het er feitelijk. Ja. Dus ik vind de, de, de, het, het, de straten daar, die zouden zeker in een behoorlijke opknapbeurt kunnen gebruiken. En als ik wethouder van verkeer was, ging als eerste die bocht in de Kostelorenstraat straat ja. Een Ja, levensgevaarlijke. Levensgevaarlijke bocht. Ja. En mensen rijden als idioten door woonwijken ja. van 30 kilometer. Ja. Wordt ook niet gehandhaafd en dat zal te maken hebben met het tekort en de, op, uh, de versplintering van het hele politieapparaat. Ja. Denk jij dat het, uh, de, de nieuwe burgemeester daar verandering kan brengen? Of gaat brengen? Nou ik denk het niet eerlijk gezegd. Nee? nee. Omdat? Tenzij uh, hij min of meer wordt, uh, zwaar het woord, maar gedwongen door de omstandigheden die zich nu aandienen met uh, de bereikbaarheid van Zandvoort. We hebben helaas, helaas, eigenlijk goed maar twee wegen. Ja. De zeeweg en... Uh, ooit de eerste Vierbaansweg weg van Nederland. De meen je dat? Wist je dat? Nee. Ja. meen je dat? Allereerste vierbaans weg van Nederland. 1920 nee, gebouwd hè? Ja, dat weet ik ja. niet precies. Maar. Ja, het staat nu in het Sandwich. 1920 is een foto, dat is ja. een bouw. Uh, ja, grappig. we ja, gezien. Hmm. Maar uh, dus dat is op zich een uitdaging en wellicht dat hij in het kader daarvan, hè, van de bereikbaarheid. Uh, een aantal punten zal moeten verbeteren. Ja, maar hoe zou je dan de bocht in de, in de, in de uh, Kostverlorenstraat moeten aanpakken? Ik denk dat uh, de stoep dus aan de linkerkant wat smaller gemaakt kan worden. Ja. En die uh, drempel voor het fietspad moet even iets worden opgeschoven. Het is echt simpelweg te gevaarlijk. Zijn ja. er al ongelukken gebeurd als, als ja, ik, ik uh, moet zeggen, ik zie het niet zo heel vaak, maar aan de, de mensen daar die daar in de buurt wonen, die weten te melden dat er heel vaak spiegels worden afgegeven ja, ja. dat er nog even een boompje wordt gepakt ja. Maar normaal zelf heb ik dat niet gezien, maar het is gewoon veel te smal Het is levensgevaarlijk, ja. je ziet nu ook auto's over dat fietspadding heen ja, rijden ja. Weet je, over die afscheiding heen ja, rijden dat Want zou die, ik ook ik ja, een natuurlijk. terrein lagen. Je kan er bijna niet langs met z'n tweeën Nou zijn er een aantal wegen in Zandvoort als je het Witte Veld neemt Ik weet niet ja. of je weet waar ja, het is ja. Daar kan je maar met één auto doorheen ja. Het is, ik het weet niet neer, wie dat zelfs. verzonnen nee. heeft, maar dat, dat zijn nou nee, dingen, maar, dat daar is. kan je niks mee aan doen, nee. want dat is, je weet je al, die huizen staan gewoon ja. veel te dicht op de weg. Dat is het dus, hele, planologie is ja. natuurlijk uh, van een rare orde. En dat is helaas al begonnen met de wederopbouw van Zandvoort, na ja. de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat je Nico Bouwers dat van Staltige Panta heeft neergezet, dat had natuurlijk eigenlijk nooit gemogen. Dat, uh, de, hoe heet het? De, ja. de, de, de, en al die flats die zo schuin ja. staan aan de boulevard. Ja. Nou heeft dat uh, Bouwens Pallas nog een soort van uitstraling en herkenbaarheid. Nee, wel Weet herkenbaarheid, ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat heet dan ook wat. Nou, ik hoop dat het dat er een klein, een klein beetje... Ja. Uh, Tot het uh... vreemd, want een aantal jaren geleden was een uh, Zwitsers consortium bezig om daar een hotel te plaatsen. Ja. En uiteindelijk uh, heeft, uh, als ik het goed... Uh, als ik het me goed herinner de gemeente Bakseil moeten halen omdat uit berekeningen bleek dat wanneer dat een bepaalde hoogte zou krijgen dat gebouw ja? door de draaiing van de wind alle belendende panden of de panden daarachter in de straat, eh, Torbekkenstraat en Kerkstraat een behoorlijke schade van zouden kunnen oplopen okay. bij een storm. Ik ben natuurlijk redelijk lang weg geweest en ik had nog niet zoveel met zonsvoet Totdat ik terugkwam. En toen uh, ja, ben ik toch op een heel andere manier naar gaan kijken. En ben het uh, uh, bijzonder uh, aangenaam uh, uh, uh, vind ik het om hier te wonen en te leven. Uh, veel leuker eigenlijk dan in het gooi. En dat, uh, dat komt omdat de samenhorigheid hier in Zandvoort veel malen groter is dan in andere dorpen. Ja, dorp. Ondanks het aantal inwoners is er toch nog een kern van ja. veel inwoners die ja. hier een hele, hele leven hebben gewoond. Ja. En uh, ja, dat geeft wel een... Um, ...sociaal beeld van uh, gezelligheid. Ja, absoluut. En, uh, ons kent ons. Ja. En er is geen, bij wijze van spreken geen horecagelegenheid in Zandvoort... ...die je kan gaan... Uh, ...waarbij je niemand uh, ziet die je kent. Dus. Nee.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 Broad day, please don't leave me alone leave me the broad day, please on the broad daylight day. We zitten elke week bij Molly hè? Ja. En, uh... Molly is wel uh, mijn uh, verlengstuk van de woonkamer. Ja. ja. <laughs> het is ook wel een hele bijzondere tent en je kan er verschrikkelijk lekker eten. Ja, en, uh, de prijskwaliteit is super. Ja. En Hanne is natuurlijk uh, waard bij uitstek, doet ja. alles in zijn eentje. Ja, bijzonder, hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja. ja, het is maar... al een, een enorme goede gast hier. Ja, zeker. En een vriendelijke gast ja, hier. En, Altijd een uh... drankje weggeven ja. en daarna nog één. Geen, geen probleem. Nee, nee. nee, ik vind Molly echt een uh, toptent. Ja. Vroeger gingen we natuurlijk naar de Gnoom. Ja. We zijn er nog net niet, geboren? <laughs> net niet geboren. We hebben er wat uren liggen. Ja. En uh, altijd een dikke pret gehad daar. Ja. Toen ben ik uh, in die periode ben ik uh, naar het gooien gegaan. Maar waar, waar ging jij toen heen? Na de periode Gnoom? Ja? De, uh, de Bas Bastille. Oh ja, de Bastille. Ja. Ja. Van uh, ja. toen nog Jaap. En Han, Han. Ja. huidige uitbater van Molly. Maar toen de tijd nog uh, Han en Jaap, dat was hier. Ja. ja, dat was fantastisch. Ja. Ja. En de Oasebar kom ik ook wel eens. Ja. Ja, uitgaan is toch altijd wel een, een heel groot ding geweest, dus ik het, hè? Ja, ik geloof dat er bijna 80 horeca gelegenheden hebben hier. Bijzonder. Ja. Ja. ja, dat is bijzonder. 17.000 inwoners, ik weet even niet of het heel veel is, maar het komt wel als voldoende over. Ja. Het antwoord is, is waanzinnig leuk. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een feit. En, uh, hey, en, en nou, ja, gepensioneerd en uh, uh, uh, klaar met het werk. Uh, ja, je hebt natuurlijk nog heel veel mogelijkheden om, uh, om, om, om verder te gaan. Je bent, je bent uh, gezond, je bent fit. Uh, ja, ik, ik hoop bij, bij beter wel, uh, in ieder ja. geval. Dus, uh, oh ja, en, uh, en, en buiten, buiten het feit dat je natuurlijk heel veel het Zandvoort hebt, dat je er, uh, we kunnen wel stellen dat je zandvoerter bent, uh, is jouw vrouw is, is ja en uh, jouw dochter woont nu in Portugal. Ja. Dus daar kom je nu ook... Uh, daar kom ik ook geregeld. En wat is geregeld? Nou, vier, vijf keer per jaar. Ja, ja. En die is daar een bed-and-breakfast begonnen. Dat is, uh, ja, dat is wel ook een meisje van het strand en de zee. Surf, surf babe. En dat heeft ze hier allemaal, uh, ja. is hier allemaal begonnen? En uh, toch de liefde door Ma waarschijnlijk voor Portugal. Uh, uh, ja, hij uh, uh, heeft er toen besluit om daar te gaan wonen. Ja. En uh, met een vriend en uh, knaap het standpoort. Een bed and breakfast begonnen een aantal jaren geleden. Gaan ze speer. Ja? Ja. Helemaal leuk. Dus uh, avontuur bestaat nog. Ja. Maar ik ben wel zandvoorde. Ik, ik ga hier ja. niet weg. Nou, je broer heeft natuurlijk ook een strandtent gehad. Ja. Je neef heeft nu een strandtent. Oh. Uh, ja. Zit het wel in je, in je, in je DNA? Ja. ja. Ja. Ja, klopt. En wij zijn natuurlijk... Uh, ja, ik ben, ik ben... Mijn ouders hebben hier natuurlijk altijd gewoond. Ja. En, en uh, mijn broer woont er nog. Een, een, ja, moeder was uh, vooral bekend van het uh, kaasblokje. Van het en, en de bitterbal. bitterbal. De bitterbal. <laughs> de bitterbal. Ja. Zondagmiddag was het bal, ja. bitterbal eigenlijk. Balletje van Trix? Ja, balletje ja. van Trix. Ja, ja wie kent ja. ja. Kippie ja. van Trixie had, van van ja. had je ook. Ja. Als ze restaurant was geweest, zat ze elke avond vol. <laughs> yeah. wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, but be what you are. real paying dues in earth's shoes chicago blues is that how you feel you can change you can change you can change you can change but you can't conceive What you wanna do, what you wanna do, what you wanna do And be what you are Be what you are Do what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, and be what you are. Want het is ook wel aardig, jij kan je natuurlijk als kind ook nog herinneren dat het voormalige Volkswagen dealerbedrijf, Garage Davids, ja. dat was de, de bakermat van de, ja. het technisch centrum van de Formule 1. Nou, nou ja, daar stonden al die auto's, ja. die werden dan met een, met een, uh, met een touw door een, uh, door een gewone uh, ja. personenauto. Uh, ...getrokken naar het centrum. En daar werden ze dan bij, uh, bij uh, Davids, uh, ja. Davids neergezet... ...waar nu, uh, hoe heet het, is uh, uh, Dirk van de broek. Van de broek ja. Ja. En dan reden ze nog, ik uh, kan ik me als kind herinneren, op de, over de Parallelweg heette dat toen. Ja. Dan reden ze naar het circuit. Ja, dat klopt. De latere burgemeester van Alphenstraat. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en daar stonden maar ook, de, de coureurs liepen daar dan ook rond. Ja. Uh, dan Surtis, Sterling Moss, ja. Ja. En Dan Gurney. Ja. Al die, die oude ja, Je kent het verhaal van, van, van Karen Piek. Karen Piek is, is ook bij Zandvoortse. Ja. En, en, nou, de, de meeste mensen kennen Karen wel. En Karen heeft nog een avond gestapt met James Hunt. Ja? En enorm gezoomd met hem. Fantastisch. <laughs> en die James Hunt was natuurlijk ook iemand die. Ik heb een foto van hem, ja. net James Dean. Ja, nee. ja. Al. Helemaal, uh, Ik ben da, niet de... van die club, maar hij zag er goed uit. Hij zag er heel goed uit. En hij was natuurlijk. Ja, die had, die had scheid aan de hele wereld. Die rookte en die zoopte. Uh, ja. En dan. Uh, die sliepen natuurlijk met z'n allen in bouwers. En op ja. het moment dat ze wakker werden, dan, dan uh, gingen, ja. ze, gingen ze naar het circuit. En uh, stapten in, in zo'n apparaat. Ja. En reden zo verschrikkelijk hard in die dingen. Ja. En zo gevaarlijk. En, en, uh, ja, het was wel meer romantiek. Vind ik. Ja, het was wel mee, maar het, was zo, het ging per seizoen 10 man dood. Ja. Maar het is nu in ieder geval wel, de sport is dan een stuk. Ja, ja, ja, ja, het is high-tech, uh, het zijn laptops of video. Ja, het is NASA, uh, is Rocket Science. Ja. En, en uh, wat dat betreft. Vind ik, het, ik vind het heel leuk om te volgen op die manier ook. Weet ja. je niet alleen de coureurs ook wel. Maar het heeft natuurlijk ook met de teams te maken: met het geld en met nou ja, alles wat erbij zit. Ja. En dat dat straks weer hier uh, uh, in de ronde gaat. Daar kunnen we trots op zijn. Daar kunnen we zeker trots op ja. zijn. En, en uh, zeker dat dat. Uh, voor mekaar is gekregen door iemand die uh, niet uit Zandvoort komt, maar nou, gelukkig wel een soort van uh, power heeft om, om, om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Ik ken de vorige eigenaar van het circuit uh, vrij goed en daar heb ik mee gesproken en die heeft hem verkocht aan... Uh, ja, is dat de heer Nee, was dat was uh, Jerry Langelaar. Ah. En Jerry Langelaar, die, die was een van de eigenaren van het circuit en die zegt we hebben overal aangedacht behalve aan de uh, mensen die tegen het circuit waren. Dus al die, die clubs die. Uh, Is dat echt zo? Ja. ja, ik weet nog wel toen uh, de oude G. Loofman die zei uh, op de begrafenis van uh, mijn moeder en Ik ga hier later ook liggen in de Tollenstraat. En dan hoor ik het circuit nog op zondag En lig ik dicht bij snackbar de Silvermeel ja. Daar waar het altijd druk en gezellig is Was is zit de ontmanteld Ja, die is ontmanteld, ja Ja, het wordt een bloemenzaak, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja Frank, het was me een eer om uh, met jou hier uh, even gezellig te zitten Ja, we zouden nog uren kunnen praten, maar ja. wellicht nog meer uh... Uh, Ik vond het erg leuk Ja, ik ook Frank, ik zou zeggen, zet hem, op. zet hem op. Maak er een mooie dag van. Ja, gaat lukken. En, uh, nou, uh... Wij zien elkaar. Wij zien elkaar, zeker. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Dit is Lopen met Loogman. Samen met Frank Baardikoper. Een goed gesprek en een kop thee bij Club Nautiek aan de boulevard in Zandvoort.